So wouldn't it be nice to get on with me neighbours But they make it very clear they've got no room for rats <laughs> To hear me, there's nothing to say And no one can stop me From feeling this way yeah. Crazy Sunday afternoon I've got Nummer zou je kunnen zeggen, Hoewel het nog geen middag is, nee. Ja, nee, eigenlijk nog niet, hè. Uh, wel lekker. De small faces. En Lazy Sunday. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Gezellig dat je bij me blijft. Om 12 uur heerlijke muziek. Prachtige herinneringen, maar ook mooi nieuw werk. Dus stay tuned. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Muziek hebben we in de aanbieding van onder andere Tightfit. Ik bij de koffie. Jason Donovan. I'm doing fine. Ja, we zijn hier ook bezig met de 12e bak koffie geloof ik ofzo. We beginnen een beetje te stuiteren van de koffie, cafeïne. En nou, je hoort het al aan me praten. <laughs> Heb je dat weer, hè? Lekker. Uh, verder, tight, fit met The Lion Sleeps Tonight. Straks over een dik kwartier een reportage van Jeroen van Gentiger in de show. Met wie deelt u de mooiste dag in uw leven? Hm, Goeie vraag. Uh, ik moet er zelf even over nadenken. Nou ja, eigenlijk niet. En misschien jij ook. En uh, de mensen op straat moesten er ook wel even over nadenken, hoorde ik. Dus de antwoorden hoor ik straks hier bij veel. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagles flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the sea still dry? Don't blame me. De temperaturen buiten lekker oplopen. wordt er graad of 14, 15 vanmiddag. Het is nu al een graad of 11, dus het schiet lekker op hier in uh, de Neuseldrats. Ik weet niet hoe het in Hulst is hoor. Ik heb de temperatuurmeter hier niet aanstaan van Hulst. En ook niet van Brechtes. Dus het is even niet anders. Um, en het wordt een mooie dag. Lekker zonnetje vanmiddag. Dus misschien op het terras uit de wind, uit een. Mooie hoek, de zon, hmm, misschien is dat wel helemaal oké. Okay. En morgen wordt ook een mooie dag, dus uh, Koningsdag ziet er behoorlijk uit. Tasmin Archer hoorde hier met Sleeping Satellite dus. En Boskeks met het wereldberoemde What Can I Say. Uh, je hebt wel eens van die zangers waarvan je denkt, huh, uh, hoe lang is dat wel niet geleden? Nou, het volgende nummer is meer dan 60 jaar. Uh, ja, is 60 jaar oud? Ja, nee, ja, iets minder dan 60 jaar. Het komt van Jules de Korte. Ja, opmerkelijk. Die speelde op zondagmorgen altijd op uh, Hilfsum 1, zo heette het, altijd een liedje. En uh, dit was er een van. Daar komt de tijd. En uh, luister eens goed naar de tekst, want het was best wel interessant. En vergelijk het met nu. Was de vooruitziende blik van Zul of niet? een tijd dat de kanonnen slapen, dat alle tanks verroesten en vergaan. En dat het allervreselijkste wapen definitief zal hebben afgedaan. Alom zullen de staalfabrieken zwijgen, de auto en de plasticindustrie. Geen onheil kan het leven nog bedreigen, niet de techniek. En ook niet de chemie. De hebzucht zal voor altijd zijn verbannen. Geen plekje waar nog roofbouw wordt gepleegd. En allerlei natuurverdelgingsplannen. Zullen finaal van tafel zijn geveegd. De lucht niet meer vervuld van boze gassen. De grond niet meer met dodelijk gif doordrenkt. De wereld zal compleet zijn schoon gewassen, En van geen bloem wordt nog een blad gekrenkt. De vogels zullen zingen alle dagen, De bomen zullen ruisen elke nacht. Geen dier dat nog gemeen wordt doodgeslagen, Of met het oog op winst wordt afgeslacht. Dan daalt de lieve lang voorbij de vrede Voorgoed op de geplaagde aarde neer Dan wordt er nooit meer zinloos pijn geleden Dan zijn er nooit en nergens mensen meer Omroep ZVN Ja, we gaan richting de zomer en dan heb je dit soort prachtige klanken. Je hoorde ze met Come With Me en Gilles de Korte. Ja, heb je het gehoord? Is er iets veranderd? Hmm, je hoorde Daar Komt de Tijd. Goed, en die tijd komt voor de reportage van Jeroen van Gent. Onze Jeroen tocht de straat op met een vraag die uh, kennelijk voor meerdere uitleg vatbaar is. Met wie deelt u de mooiste dag van uw leven? En wat voor een antwoord heeft u voor uzelf verzonnen. Geen idee. Althans, ik niet. Misschien jij ook niet. Maar de mensen op straat wel. Luister mee. Hier zijn de antwoorden van de mensen. Ja, delen we überhaupt nog wel? Of ben ik te zwartkijkerig? Met wie deelt u de mooiste dag van uw leven? En wat moet dat zijn, die mooiste dag? Het kan er natuurlijk van alles zijn. Gewoon één mooie dag. Een mooie dag met zon, zonder onweer en wat ik veel allemaal van je wind. Maar dat kan ook zijn een, een, een, een huwelijk of een geboorte... Ja, dus het is een breedte vraag u kunt vertellen wat u wilt. Met wie deelt u de mooiste dag van uw leven? Beetje privé, maar goed. Uh, ja, met mijn man. Ah, heeft u van die mooie dagen? Uh, ja, best wel. Dus en altijd samen met hem en met mijn kinderen. Ah oh, ja, ja. Dat Onze kinderen. Dus ja. uh... Beetje privé, maar toch? Ja, nee, dat is privé. Ja, <laughs> privé ja, ja. Ja. Ja. Nee, maar goed, en, en, en partner. Nee, nee, nee, heb ik niet. Dus hond of zo? Nee. Kat. Nee, ik, sorry, ik heb Met <laughs> Wie Deelt u de mooiste dag. <laughs> ja, die is lastig. Dat is of de kinderen of mijn man. Ja. Ja. Alle twee? Ja, ja, allebei dan denk kan ik. Alle twee. Ja. Dat gebeurt ja. ook letterlijk. Uh, ja, dan denk ik de trouwdag met de kinderen. Ja. Hoe oh, de trouwdag is. Ja, dat denk ik dan wel. Ja. Hoe was dat? Ja, geweldig. Ja, ja. <laughs> Ja, heel bijzonder. Ja. Ook een feest. Ja, ook een feest. Ja. Ja. Lang op gewacht toen. Dus ik dacht nou. Oh, lang op gewacht? Ja, Hoe kwam heel... dat? weet ik niet. We zijn er heel lang samen, maar oh, die niet. bruiloft die, die duurde maar. Oh, dat duurde even. En toen hadden we twee kinderen en die waren erbij. Ja, dat is toch wel heel leuk. En alsnog getrouwd? Ja. Oh. ja. Ik zou het niet weten eigenlijk. Het zou kunnen zijn, wil jij. Heel veel mensen. Met heel veel mensen. Ja. Bijvoorbeeld een feest. Of zo, ik zie het zo. Goed. Nee, gewoon uh, je, ja. uh, met mijn familie en met mijn vriendin, met mijn vrienden. Dat vind ik altijd wel mooie dagen. Ja, dus dat klinkt goed. En hoe, hoe doet u het? Is er nog een bepaalde uh, ja, uh, truc voor? Even... Nou, een beetje geven, een beetje nemen. Ja, dus uh, zo werkt dat. Uh, ja, dus maar uh, ja. De mooiste dagen, die, die neem ik zo mee. Met een zonnetje nu erbij. Ja, zeker. Juist als je, als je deelt, uh, dan wordt het een mooie dag. Zeker, ja. Ja, ja toch? En waar is zit er. hem dat in? Hoe het? Dat zijn het? herinneringen die je opbouwt, denk ik. Dus, uh, ja. En dat werkt toch? Ja, het werkt ja. top. Ja, hoor. Even, nou, even snel, want anders ja. is het de winkelvraag. Ja. Dus Met wie deelt u de mooiste dag van uw leven? Met mijn man, waarschijnlijk. Ja. Op de geboorte van mijn zoon. Dat Goed, was ja. wel een van de mooiste dagen van mijn leven, oh. ja. Ja, dus. ja dat is dus één keer. Er zijn vast nog andere mooie dagen geweest. Ja, ons huwelijk denk ik wel. Ja. Elkaar ontmoeten. zo'n mooie dag, toch? Ja, dat is mijn vrouw. Ja, ja, ja, zeker. Ja, ja, de, de geboorte van de kinderen. Klinkt en, goed. En, en uh, onze trouwdag, 6 september vorig jaar. Oh. Dus uh, ja, dat, is de mooiste, dat zijn de mooiste dagen die er zijn. Eigenlijk. He, ja, ja, ja. Ja. En, en, ja, waar zit hem dat in? Zijn er nog tips nou. te geven? Nou, eigenlijk, het is. Het is, ja, het is altijd, ja, dat zijn echte momenten samen. Ook wat je, wat je lang herinnert, eigenlijk. Dus, ja. Ja. Maar het heeft wel met mijn gezin te maken. Mijn gezin maakt me altijd wel erg gelukkig. Ah. Dus. Met wie deelt u de mooiste dag van uw leven? Uh, ik zie een wow. kind staan, dus dat in ieder geval? Ja, we hebben twee kinderen, dus uh, de mooiste dag, ja. De mooiste dag van uw leven, met wie deelt u die? Nou, weet je wat het is? Ik ben nog niet getrouwd, anders is dat 1 plus 1 is 2 natuurlijk. Uh, nou ja. Ja, maar, ja, ja, tuurlijk, ik dat, bedoel dat bedoel misschien. Bedoel misschien, uh, misschien uh, nee, maar ik bedoel, de mooiste dag van mijn leven, ik zou het niet weten, sorry. Die, uh, kan oh, de, u uh, denkt dat een trouwerij? Ja, daarom, ah, dat zou dan het antwoord zijn. Ja. Dus, maar dat uh, moet nog komen misschien dan, eventueel? Ja, ja, ja, daarom eventueel, eventueel. Ja. Ja, eventueel ja, ja. Veel plezier dan de nou Als ik er nog bij was, dan uh, Ja, vandaan. ik geef u een biertje mee van het programma. Dank u voor de reactie. Kijkt u maar online, u hoort u zich vanzelf terug. Hartstikke leuk, dankjewel. Hè? Zit, er, zit erin. Fest. Hartstikke bedankt. Dank. Dank. Sorry, ja. Tot 12 uur, de zondagmorgen, van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Lekker veel oude meuk achter elkaar hier bij ZVL. Oude meuk van de Tremolo's. Op speciaal verzoek van Jeroen Verenigd. Want die vond dat wel passend bij zijn reportage. En daar nou, bent wel met hem eens. Je hoorde van deze mannen. Bekend van Silence is Golden. Call me number one. En Dave Davies uit The Kings and the Death of a Clown. Hier allemaal bij ZVL. Schiet er lekker op de tijd. Uh, gaat richting 12 uur. En we hebben weer leuke muziek vanmiddag ook. 12 uur, muziek uitgezocht door jou. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Maar eerst toch eens even wat meer Harry in de show, want dat mag ook wel eens een keer op een zondagmorgen. Harry van Peter Frampton, He Comes Alive. Want als de morgen is gekomen, heeft ze even voor mij. Maar ik zie het in haar ogen, alleen ik maak haar blij. Want zij hoort bij mij. Sympathiek genoeg over mij, maar jij bent dat zeker niet, dus weet niet wat ze in je ziet. Misschien loop jij naast je schoon een vriend. Bij mij krijgt ze exact en heel precies alles wat een vrouw verdient. Want als de morgen is gekomen, heeft ze even voor mij. Maar ik zie het in haar ogen. Alleen ik maak haar blij. Zij hoort bij mij De nieuwe single voor Chris Cross Amsterdam, Mijn Hemel. Die normaal altijd hele heftige house maakt. En Frans Bauer en Jan Smit samen in Zij hoort bij mij, Mijn Hemel. De nieuwe single dus. En wel lekker eerlijk gezegd. En Peter Frampton van het album A Comes Alive, Show Me The Way. Prachtig. Uh, zo lang geleden trouwens dat het alweer een hit was. Uh, 1976. Um, even kijken. We gaan het hebben over het programma hierna. Want dat is uh, natuurlijk ZVL op verzoek. Nou, jij kunt eraan meedoen. Hartstikke gezellig. Dus als jij denkt bij jezelf, ik wil iets horen waarvan je bedenkt... van ...dat past beter bij de zondag, beter dan mijn muziekkeuze. Mag allemaal hè. Ga dan naar onze website omroepzvl.nl. Omroep en vul daar het formuliertje in uh, bij verzoekje. En dan gaan wij straks jouw favoriete nummer draaien. Na twaalf uur. Dus... Doe dat. Maak het gezellig ook voor jezelf. Omroep ZVL. Verzoekje. Wij gaan er straks na 12 uur direct mee aan de slag. So I get the keys to my G. Well, there's nothing that I ain't gonna do tonight. on the number two one one 'cause I hear there's a jam that's going on. What well, a feeling is so good in my neighborhood. Ooh, there's something special about tonight, and I know it's so. 'Cause everybody's got their We hebben het niet over België natuurlijk... als we het over deze plaats hebben, Waterloo... maar over een buitenwijk van Londen natuurlijk. Je kunt er met de metro heel makkelijk komen daar. Waterloo Station. Daar ging het prachtige lied over van de Kings. Waterloo Sunset. De zonsondergang is daar prachtig. Zeggen ze. <lacht> Lekker hè? En Pieter en Drey hoorde hoorde je ervoor met Flava hierbij bij veel, Zo'n beetje aan het einde van de show. Nog niet helemaal, maar eerst nog even iets van Tracy Ullman... Zij zingt over haar man, haar gast, My Guy. My mij, is mij, mij, me. mij, mij, mij, mij, film mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, maar hopen dat ja, wat zal ik zeggen de boze bui over is hè. my guy is bad of uh, mad at me zo was het aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van ZVL dankjewel voor je gezelschap Fijn dat je erbij was. Volgende week, zondag, ben ik hier weer. Om 10 uur zit ik hier weer in de studio in de neus. En dan ga ik je oren vertroetelen met prachtige muziek. Dus wees er dan bij. En we hebben ook natuurlijk altijd een paar leuke onderwerpen. Tot besluit van deze show. Two man Sound en Disco Samba. Lekker. En zometeen dus jouw verzoeknummers. Ik wens je nog een hele fijne dag bij veel.